NOS Nieuws van 10 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse economie blijft groeien, meldt het CBS. Het afgelopen kwartaal was de groei een half procent vergeleken met het kwartaal ervoor... en 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Consumenten geven meer uit aan horeca en recreatie. Bedrijven kopen meer computers en vrachtwagens. Ook op de arbeidsmarkt gaat het beter. Er kwam een afgelopen kwartaal duizenden banen bij... en de werkloosheid daalde met 24.000 mensen. De burgemeester van Weert, Jos Heijmans, heeft een Syrisch gezin geholpen met onderduiken. Hij wilde voorkomen dat de moeder met haar vier kinderen zou worden uitgezet. Heijmans deed dat na meerdere afwijzingen om het gezin via een legale manier in Nederland te houden. Het Nederlands geboodschap van burgemeesters is boos. Volgens het genootschap plaatste de burgemeester zichzelf met zijn actie boven de wet. De PvdA wil opheldering van minister Kamp over de geheime afspraken die het ministerie van Economische Zaken in 2005 maakte met oliemaatschappijen. Uit documenten die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat een hoge ambtenaar met Shell en Exxon afsprak hoeveel gas er op de lange termijn mocht worden gewonnen in Groningen. Die afspraak werd niet gedeeld met de Tweede Kamer. Minister Kamp zegt dat de afspraak geen gevolgen heeft gehad voor de beslissing die hij heeft genomen. Of dat ook geldt voor zijn voorganger durft hij niet te zeggen. De Syrische vluchteling die vorig jaar in Saan Dam werd opgepakt omdat hij een terrorist zou zijn lijkt onschuldig. Volgens het AD twijfelend deskundigen aan de verhalen die de 18-jarige Mohamed B. tegen medevluchtelingen heeft verteld. Hij zou uit onzekerheid hebben opgeschept dat hij lid was van IS. B. werd in december aangehouden op een asielboot op basis van verklaringen van andere vluchtelingen. Zijn arrestatie was voor sommige politici het bewijs dat er onder de duizenden vluchtelingen ook terroristen zijn.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 U luistert naar Zierbem Zandvoort. Dit is Waterpolensport, Sport, gepresenteerd door Henny Rukert en Ron piedenboon voor. En we hebben als gast vandaag Willem van Hanegen. En dat is natuurlijk leuk, want dan gaan we het afgelopen seizoen doornemen. Achter de knoppen zit Charles Duijf, onze technicus. Als altijd gezellig. Willem, gelijk maar even uh, uh, de eerste vraag. Want wat ik op maandagmorgen doe... Is het Algemeen Dagblad, sportkateren eruit halen en jouw column lezen? Ik vind dat zo bepalend voor het Nederlandse voetbal. Maar je spaart niemand. Het is vooral Feyenoord, Utrecht, wat je aanpakt. en het Nederlandse voetbal in totaal. Ik leer daar veel van. Ik vind dat bijzonder. Hoe doe je dat? Nou, <lacht> ik, de eerste, ik maak het niet zelf. Ik praat met. Uh, eerst was het Fernijnat. Uh, nu is het Hans. en soms is het de hoofdredacteur wel Maar zij, zij kunnen dat opschrijven in mijn spreektaal. En dat is denk ik ook het, uh, het belangrijkste. Nou, voor de rest zie ik hetzelfde als wat, uh, wat de meesten zien, uh, denk ik. Ja. Maar je spaart niemand. En opvallend is dat de club waar je het meeste van houdt... krijgt er het meeste van langs. Ja, dat is wel niet zo gek. Nee, dat begrijp, ik begrijp ook wel hoe dat komt. Dat is een hele, dit, dat, dat, mensen en een heleboel mensen begrijpen het niet. Kijk, als je er niets om geeft... Dan zal het je in Roswellers zijn hoe ze spelen. Toch? Ja. Nou, alleen die mensen die daar zitten en waar ik het wel eens over heb, ja, die, die vatten dat verkeerd op. Maar dat is niet mijn probleem, dat is hun probleem. En ik vind het ook gewoon. Ja, maar je houdt van die club, hè? Ja, maar ja, het is, is de mooiste club die er is. Het is een mooie club. Het zijn de, de beste supporters die er zijn. Dus, nou, uh, zeker zo. <coughs> een stadion dat schudt als er iets gebeurt. Het stadion is ook het, het mooiste om in te spelen. Ja, wat moet ermee gebeuren, vind jij? Ja, dat hadden ze al een jaar of vier, vijf geleden kunnen renoveren. Dat vind je wel, dat moet gebeuren. Niet nieuw bouwen? Nee, ik, ik vind van niet. Ja, een heleboel mensen die, die, die, die, die begrijpen er ook helemaal niks van. Het stadion wat ze nu willen bouwen, die gasten die er zitten. Denk ik dat het misschien nou ja, 800 miljoen of 900 miljoen gaat kosten. Maar nou, dat kan Feyenoord nooit betalen. Dat bestaat niet. Zelfs <coughs> niet van 500 miljoen. Maar ze hebben helemaal geen geld. Ja. Ze doen maar net, net alsof het wel zo is. Maar die vrienden, die, die, die kunnen erover beslissen. Want die hebben al die schulden. Dat is, ik denk dat het nog een, over 38, 39 miljoen gaat. Die hebben al die aandelen gekocht. Daarvoor hebben ze weer een functie gekregen als commissaris en nog een commissaris. Dus als die zich terugtrekken en, en ze eisen dat geld, dan is het ook over. Dus laat staan, als er dan ook nog eens een nieuw stadion gebouwd wordt... nou, dat moet je, dacht ik, dat krijg je niet cadeau. Dat kost ook de nodige centen. En dat moet je dan aflossen. Dan gaat het hetzelfde als met, met Twente, want zij kunnen dat niet betalen. En ik heb zeggen, ja, er komen weer 50.000 mensen... Ja, maar er komt er wel wat meer voor kijken. Maar zou Reno, goedemorgen overigens, nee, Willem, goedemorgen. zou Renoveren voldoende zijn om een kuip weer uh, aan de huidige tijd uh, te laten voldoen? Nou, dit, uh, <laughs> ik heb die plannen gezien. Ja. Die, dit ziet er echt schitterend uit. Dat zou kunnen, oké. Okay. Ja, en dat kan ook helemaal eromheen. En dan gaan er niet die mensen die allemaal me roepen van... we hebben geen, geen uh, genoeg boksen en niet genoeg zus en niet genoeg zo. Allemaal flauwe krullen. kunnen. De hele stadion kan gewoon nog een, een ring met, met boksen komen. En, hey, maar je moet ze ook nog maar eerst verkopen, hoor. Ja, precies. Ik heb wel, wel gaan roepen dat dat ineens, dat jouw budget, als het omhoog gaat... dat je dan ineens weer mee gaat doen voor het kampioenschap. Jij kan al vijf jaar, je had er vijf jaar mee kunnen doen, of moeten doen, ja. om het kampioenschap. En daarvoor speel je bij Feyenoord. En daar ook komt jouw, jou, ja, zeg maar, euh, commentaar op de spelers... die er niet genoeg aan doen, hè? Je zegt... Nou, ik, als ik zit te kijken, dan denk ik... Ja, waar, waarom hebben jullie die gekocht? Of waarom heb je die gekocht? Op basis waarvan? Op basis waarvan iemand een een, een er ineens in schop... of een, een penalty erin schop... ja, hij heeft een geweldige trap. Nou, we hebben het hele jaar zitten kijken... in de keren dat die, die speler speelden, heb ik het niet gezien. En ook die speler die daar weer achter stond. Ja, als jij op een manier wilt spelen... je wilt wat meer vooruit en aanvallend... Nee, dan, moet je, dan moet je daar mensen verkopen die, die ook snelheid hebben. Die met ruimte kunnen spelen. Nou, Van de Heide is een hele aardige jongen. Maar die heeft het niet? Als hij draait dan is het bijna rust. En, en, ja, maar, ja, maar het is toch de realiteit gewoon? Ja. Dat is zo. En zo hebben ze nog een aantal spelers uh, gekocht. Nou, dan zeggen ze wel soms, die ja, kosten niets. Nee, nou, die, die, die hebben een heel goed salaris zo weet ik. Willem, we gaan uh, het voetbalseizoen zoals het geweest is... Zo meteen met je doornemen. We draaien ook jouw platen. En uh, ja, Ron heeft zo'n beetje iedere artiest in de wereld ontmoet... Uh, uh, uh, die jij wil draaien. Om te beginnen, Barbara Streisand. Heeft dat een bepaalde reden? Ja, hij is gewoon een geweldig nummer. Dan gaan we er naar luisteren. I'm there. Satan Nou, we gaan, het even, we gaan het even in de uitzending. Want ik vind het wel een uh, leuke vergelijking. Ja. André just... Jansen. André. Waar zit je? Hoor je me? Jou, ja, hè? Oké, okay, maar ik hoor jou heel zwak. Maar ik zou je wel wat harder zetten. Nee, wij zaten net even voor te praten... tijdens die prachtige muziek van Barbara Streisand. Ja. Uh, en, en toen hadden we het over de etappe van gisteren. En toen correleerde jij dat gelijk aan Willem van Aninchem. Ja, wat, wat Dumoulin natuurlijk doet ten opzichte van een man als Nibali, die zich al lang bewezen heeft, nota bene, alle drie de grote ronde al een keer won. En dat is natuurlijk een superverdette, een, een groot, groot, groot kampioen. En die Dumoulin die kijkt om, die ziet hem demareren, die ziet hem voor zich rijden, en die demareert er gewoon langs. Dat is ongeveer vergelijkbaar als, als dat je in de toptijd van Willem van Hanegem dat je hem door de benen zou spelen. Nou, dan achtervolgde die tot aan de poorten van de hel, volgens mij. <laughs> Ik vind het een hele mooie vergelijking. Ik heb in ieder geval gisteren ongelooflijk genoten van de Nederlanders. Nederland telt weer mee in het wielrennen. Ja, het was een fantastische sport natuurlijk. En uh, het, het is genieten. Ik weet niet of ze dat langer volhouden dan dit. Want de grote kanonnen, die moeten natuurlijk eigenlijk nog beginnen. Eh, als je in het hoge berg komt tussen een heel klein ventje als Pozzo Vivo. Of die kleine Colombianen, die gaan daar gas geven, jongen. Dat ...is niet tegen te rijden. Kijk, nu heeft Jean-Dumoulin met een hele grote versnelling... ...heeft hij eigenlijk dingen rechtgezet in een finale van een niet zozeer bergetappe. En uh, hij zegt zelf ook... ...ik heb niet helemaal echt voorbereid op het hoge bergte... Tot nu toe werd hij het uitstekend... en heeft in de eerste week zijn stempel op de Ronde van Italië gedrukt. En dat is alleen maar hartstikke fijn. Wow. Maar dat zou me niets verbazen... als je gewoon de tweede week in het Hogeberg wordt weggereden, hoor. Hé, hey, maar we hebben het vandaag natuurlijk heel erg over voetbal met Willem. Heb jij nog iets ja, nee. te vragen aan hem? Nou, Willem, ik heb een zoon van 15... en die wil heel graag prof worden. En uh, nou, wat zou het verstandigste zijn... Het meest verstandig is dat ze ouders zich niet met hem bemoeien, Daar ja, heb je gelijk <coughs> nee, dat is. Dat is uh, ik, ik zie het ook wel veel jeugdwedstrijden. En als ik dan die ouders zie. En ja. ik krijg vaak telefoontjes van ouders die hun zoon zo geweldig zijn. Maar die ja. het eigenlijk ook vaak weer verzieken voor die kinderen. Ja. Want dan gaat de trainer en dan gaat de leiding. Die gaat zich een beetje ergeren aan, de, aan dat soort personen. En dan gaat het de kosten van het kind eigenlijk. En ik vind gewoon, als die, als die kwaliteit er bezit... Ja. en zeker in deze tijd, nou, dan komt hij heus wel bovendrijven. Ook zonder zijn uh, ouders. Maar heel even, Willem, want André is bijvoorbeeld benaderd door Italiaanse clubs. Hij is benaderd door Nederlandse clubs. Wat, wat raad je dan zo jong aan? Nu al naar Italië gaan? Ja, het is voor ons makkelijk te zeggen van... Uh, ja, hij moet nog één of twee jaar blijven. Dat is heel makkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen, als je. Ik, ik, pas, ik heb pas gelijk nog iets meegemaakt met een ventje. Die kreeg van, van Manchester, Arsenal, naar Ajax, naar PSV. Maar als zijn vader zegt. Of hij zegt, ik, ik vind het geweldig om in Italië te spelen. Nou, dan moet je dat toch gewoon doen. Alleen het, het vervelende is, als je ziet hoeveel jeugdspelers. Van of het nou Ajax, PSV of Feyenoord is. Nou, er is er tot nog toe geen één echt uh, doorgebroken in Engeland of noem, noem maar op. Ja, Mensa, ja, wie? Mensa bij uh, Manchester United. Jochie van 18, komt hier uit Haarlem. Ja, dat is, die heeft nou, kijk, jij bent ook zo in <lacht> en zo. Die heeft nu uh, een half seizoen nog geen eens bij elkaar gespeeld. En hij wordt meteen geselecteerd voor het Nederlands elftal. En jij zit meteen... hé, hey, wacht even. Ja. Die en die en die. Ja. Nee, dat moet eerst dat moet over, ik denk, als je hem anderhalf jaar de tijd moet geven. En dan moet je kijken, je hebt het gezien met, met Memphis de Puy. De eerste drie wedstrijden. Nou, iedereen vol of... Je nou, zei, wacht nou maar even. En je ziet het nu. Hij zit alleen maar op de bank. En ik denk dat zij gewoon bezig zijn... om die, die jongen gewoon weer te verkopen. Nou, dan duurt het ook weer een tijd voordat hij er overheen is. Ja. Ja. Eén heel belangrijk ding hebben we gehoord, uh, André, van Willem van Hanegem. Ouders bemoeien niet met de kinderen in het voetbal. En dat vind ik het beste nee, die, advies. Kijk, die fase die zijn we al lang voorbij. Ja, jij wel, maar, maar de uh, mensen langs, het, langs, het, langs de lijn niet, hoor. Ik moet zeggen, bij GVAV is men daar uh, vrij gemakkelijk mee. De trainer beslist en als de ouders gaan lopen schreeuwen. dan loopt zo'n trainer even naar de ouders toe. En die zegt van goh. Of je wordt trainer, of je, uh, of je houdt je mond dicht. Ja. Het coachen is aan de trainer. Klaar. Ja, dankjewel André. Het was weer leuk met je te praten. Ja. Oké. Okay. Goed dan aan Willem. En, ja, uh, veel succes. Zien, hè? Een beetje volgen. Ja, bedankt, jonge. Hoi. Ja. Harry. We hebben hele mooie muziek klaarstaan. En dat is eigenlijk wat we iedere uitzending doen. Ron weet dat ook. We gaan een plaat draaien. En dan willen we heel graag jouw mening over die plaat horen, Willem.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 Can't we deserve? Nou, Willem, zeg het maar. Nou, het is geweldig nummer. Goed hè? <coughs> ja. Wat zegt het je? Nou, al, al, al, al begrijp ik het niet, komt het toch heel goed binnen. Dat vind ik altijd het belangrijkste van muziek. Ja. Ja. Ook al is het Russisch, maar dan ga je zitten. Het pakje. En ja. ja. En ik vraag net aan een mis, een Nederlander. Ja. Buitenlander. Willem. Met trots kan ik zeggen, dat is mijn zoon. Ja? Ja. ja nou, het is een Engels nummer natuurlijk over, over oorlogskinderen... over ja, kinderen die ja. over de nee, wereld... Is, dat, ja. dat kon ik wel volgen ook een beetje. Ja. Maar gewoon als je gaat zitten... dan denk je, ja, dit is een nummer... wat je regelmatig... Ja. terug laat komen. Ja. Ah, Oké. Okay. Nou, ik heb ik. het ook een nummer... Dat, uh, Say Something. Ken je het nummer? Ja, ja, ja. ik maar rond waarschijnlijk van, uh, van Aguilera. Ja. Dit is ook zo'n nummer. Ja. Ga je soms zitten thuis. Loop niet zo als het moet lopen. En dan ga je ineens het nummer draaien. En dat is, dit is ook wat hij net... Uh, van zijn zoon draait. Dat is ook zijn nummer. Nou, hij staat met rode oortjes nu achter de knoppen. Dat, je dat gewoon ja. gelukkig, dus gelukkig zit mijn kop erop. Is, uh, <laughs> nee, maar het is zo Zijn zijn hoorde je Maar ben je muzikaal? Nou, ik, ik vind, de muziek vind ik wel heel... Uh, Heel belangrijk. Tenminste, ik, vroeger had ik dat als ik een wedstrijd moest spelen. En ik draaide Once Upon a Time in de West. Nou, dan gingen we gewoon winnen. Oh ja, <laughs> dat was altijd. <laughs> dat ja. kon niet anders. <laughs> en bij het Nederlands in 74 had ik een bandje bij me. En er stond de Blue Medley op van Joe Kokker. Die duurde 13 minuten zoveel. Nou. Prachtig. Elke keer als we die draaiden, vlak bij het stadion. Ja, iedereen weet de afloop, dan wonnen we. <laughs> en het meest vreemde is, we gaan verhuizen naar, uh, naar, naar Bayern, Want er moest een finale gespeeld worden. En we waren het bandje kwijt. <laughs> en verloren. <laughs> en, we, en, en we verloren ook. Over geloof ik. Ja, dat was toch heel gek was dat. Maar er zat heel die bus, die zat er mee te zingen met Joe Cocker. Dat, uh, die Blue Maddening. Dat is allemaal ja, een beetje uh, blues-achtige... Muziek was dat, dus dat is geweldig. Dan nou, gaan we straks ook maar even draaien, Charles, hè? Joe Kokker. Ja, dat moet. Zij, als je me hoort zo van die, die Say Something, dat is echt... Dan je ook denken, zo right. Willem, we zijn ontzettend blij dat je er bent. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die kennen jouw geschiedenis niet. Dus ik vind het uh, wel leuk om even terug te gaan naar heel, heel erg lang geleden. Ja, dat moet wel, ja. En dan uh, sluiten we daar straks <coughs> een, uh, een plaat op aan over muziek gesproken van Herman van Veen. En dat, uh, ja, dat is ook een hele mooie, omdat uh, dat ook heeft ook te maken met jouw uh, leven... als het net allemaal even anders was gegaan. Allereerst, je bent geboren op 20 februari. Ik ook. Uh -huh. Nou weet je dat mensen die op 20 februari geboren worden... dat zijn heel bijzonder, hè? Nou, ze zijn een vis in een waterman. <laughs> we zitten op het randje, dus we ja. hebben van alles wat. Ja. Maar we zijn natuurlijk wel uh, wie we zijn. Maar ik hou niet van water, dus dat, dat, dat, dat ah. komt heel vreemd uit eigenlijk. Hey, je bent geboren in Breskens. <coughs> ja. In 1944 gebeurde er iets verschrikkelijks. Daar moeten we zo snel mogelijk overheen. Maar we moeten het wel ja. even vertellen dat jouw vader Lo, je broer Isaak en je zusje... bij een bombardement om het leven zijn gekomen. Dat heeft eigenlijk jouw leven bepaald, want jouw moeder is toen met jullie naar Utrecht gegaan. Utrecht gaan. ja. En daar kennen we elkaar van. ja. Prachtig statje wordt. Ja, ja, ja. Het <laughs> <Ja. laughs> is een hele patataal, is dat ook. Ja, het is een, het, ja, het is een taal. Ja. Uh, het fijne wat ik me herinner is... dat um, ik op grimpjes liep te voetballen... maar toch altijd naar het, naar het veld van Hercules ging... aan de laan van Weert, Want dat was de plek om... Uh, te, ik heb alleen maar gevoetbald, hè, mijn hele joven. School, ja. school ja. deed ik niet aan. Ja, ik moest er naartoe, maar dat was het. En ik had ja. geen voetbalschoenen... En op een gegeven moment kom ik langs de snackar... waar jij staat onder het viaduct. En je overhandigt mij mijn eerste schoenen. Ja. Van die oude leren, <lacht> ronde neuzen, leren tasjes. Maar ik heb er wel de eerste goal van mijn carrière meegemaakt. Dat moet je toch wel wat doen, hè? Nou, mij niet, hè. Dat... <lacht> Nou, mij wel, hoor. Ja, ja. Ik zal het nooit Maar nou, ik weten. wist het toen niet, dus... Uh... Nee. Heb je ze nog, Henny? Nee, nee, die heb ik helaas niet meer. Maar dat kon ook niet meer. Ja, die helemaal uit elkaar gevallen. Ja, die waren uit elkaar gevallen, ja. inderdaad. Ja, dat, dat was bepalend daar, dat buurtje voor jou. Want daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Velox speelde daar. Ja, ja. En jij ging naar Velox kijken, naar de trainingen. Ik ging naar de trainingen kijken. En dan deed Daan van Beek, de ja. trainer, die ja. deed schietoefeningen. En dan kwamen die ballen eroverheen en dan stonden we daar. En jij legde ze terug op zijn stropdas. Ja. En dat was het begin van jouw carrière. Nou ja, hij vroeg alleen of ik bij een club speelde. Het was, het was echt allemaal puur toeval, want naast mij, dat veld... waren die vrienden van mij, die waren allemaal van, van de DWSV... waren allemaal daar naartoe gegaan, uit het straatelfstand wat wij hadden. Ja. En ik ging gewoon mee om te kijken. En dus hadden ze zo trainen met een oude brandweerman. Hol heette die, geloof ik. En ik was <lacht> alleen aan het schreeuwen en druk. Dus ik deed me een beetje zo na en nou, toen werd ik natuurlijk weggestuurd... naar het andere veld... Ja. En daar, daar was toen, uh, ja. waren ze toen bezig. Nou, en ik schopte gewoon die ballen terug. En toen, misschien vond die training dat vreemd. <laughs> maar maar, maar <laughs> hij kwam naar wat zei hij toen? Weet je dat nog? Hij zei, wij zeg, zit je op een club? Ik zei, nee. Hij zei, dan moet je hier komen zwelen. Zie je, ja, dat uh, kan zomaar niet. Hij zei, ja, maar wij uh, betalen wel de contributie. <laughs> <laughs> Zegde hij. Ja, machtig hoor. Ja. Dus toen heb ik drie maanden speelde ik in de A1. En toen kreeg ik mijn eerste contract. Dus. Ja. En een half jaar later speelde je in het eerste. Ja. Fantastisch, bij Velox. hè? Leuke club was dat, hè? Het was een geweldige... Maar dat, laat ik het zo zeggen, het was een geweldige trainer. Die trainer was ja. echt helemaal idolaat van voetbal. Wij speelden in de eerste divisie. En we hadden allemaal geweldige spelers. Maar elke keer werden wij net... Net niet. Net niet, weet je niet. Het was, uh, ik heb er vier jaar gespeeld en we werden vier jaar derde, geloof ik. keer tweede. tweede. Eén keer tweede. Ja, maar de eerste twee... DWS werd toen kampioen bij ons een keer. Zo werd. En nog een of andere... Maar wij konden van elke club konden we gewoon winnen. Omdat het was een heel klein veld... En wij liepen alleen maar eigenlijk te pingelen... Wie, wie iemand het meeste door zijn benen kon spelen... wie het langste de, de, de bal bij hem kon houden. Weet niet. Zo waren we in een wedstrijd waren we bezig. Ik ben blij dat je dat zegt. Want die aspecten <tus> komen nu steeds aan de orde... in de stukken die de KNVB aan het opstellen is... over het jeugdvoetbal. Pingelen, door de benen spelen. Wat vind je van die, van die ideeën? Je hebt ze ongetwijfeld gevolgd. Nou, ik heb ze ook allemaal gelezen. Maar ik vind, ik vind niet dat je daar... Uh... Zo te koop, maar ik zie allemaal mensen, die zie ik... Uh, kijk, die, die Jelle Goes. Ja. Die was gehoord in ik vanmorgen, die zat bij, bij uh, Beto Tam. Ik zag het laatste, want ik kwam ergens binnen vanaf. Uh, ik was even in Hoofddorp geweest. Maar ik heb dus niet gehoord wat ze gezegd hebben. Ik ook niet hoor. Maar ik heb twee keer een middag gezeten met uh, betto, of betto, met die Jelle Goes. En die had die uh, hele partijpapier bij hem. En... Nou, dan mocht ik... Mijn mening daarover geven En dan mocht ik erop schieten wat niet goed was. Nou, dan is die Twee of drie weken geleden hebben we nog een hele middag gezeten. Weer alles nagekeken wat, wat ik ervan vind en zo. Maar wat vind je? Wat moet er veranderen? Kan je dat in twee zinnen zeggen? Nou, dat... dat wat, wat ik vind, dat je de, de spelers hun plezier Juist. terug moet geven. Ja. En het, ik heb het gevoel dat ze dat niet hebben. Wij zijn in Nederland gewoon doorgeslagen. Ik zie het allemaal spelers lopen met een, een gps op hun, hun rug. En, en, en als, ik, als ik maar elf kilometer gelopen heb, denken ze... Kijk, als je allemaal gasten hebt met een bepaalde uitstraling... die zeggen gewoon tegen die hé, hey, even, even niet zo stom doen. Hè. Nee, als je 10 kilometer hebt gelopen of elf kilometer... Dan krijg je een, een grote kruis. Want dan heb je het geweldig gedaan. En zo zitten die spelers erin. En ik heb liever een, een kwiebes die de vijf loopt Of zes loopt, Maar vijf groeien. En nu lopen ze maar te rennen. Als ze maar bezig zijn. Want dan maken ze wel indruk bij de trainer. Maar ze gaan niet kijken wat, wat de functie daarvan is. En dat vind ik het meest, meest verschrikkelijk om te zien. En allemaal. Als ik nou speler ben. En ik moet er invallen. Drie minuten. En er komt zo'n suffert van de bank. En die hebt zo... Zo pak papier bij hem. En dan moet ik naast hem gaan zitten. En die gaat dan zo lopen. <lacht> daar, wat ik allemaal moet doen in, in twee minuten tijd. Dan denk ik, ja, maar sp dan spoort het niet. Nee. Ik zit te wachten tot er nu eens één speler, denk, die, die zegt van... En hem aankijkt, zegt van, hé, hey, ben je wel goed met je over of zo? Nee, maar dat, dat dus is toch een, ja, maar dat is toch... <lacht> Maar het, het, het voetbal is een wiskundige formule geworden. Nee, ja, Dat wij zitten allemaal bij de selectie. Wij met z'n vieren. Dus we trainen, we weten wat we moeten doen. Je zit bij de bespreking, dan, wordt het, dan zit je te kijken... is Henny wissel en jij moet erin... dan weet jij gewoon wat je moet doen. Want je zit er de hele week bij en je zit de hele week... dus het is alleen ja. maar allemaal uh, gekkigheid is het. Dat is het gewoon. Dat is indruk maken en waarom? Ik, ik begrijp het niet, want het is een, een heel mooi spel... Maar de meesten zijn het gewoon aan, aan, aan het verpesten. Wie is ermee begonnen met het hele verhaal Van Gaal is ermee er begonnen. Van Gaal was, de, was, was het een is. van de eerste. Ja. Ja. En ik vroeg me wel eens af, ik heb er wel eens bij hem gezeten... wat hij nou opschrijft, heb ik gevraagd. Maar. En wat schrijft hij op? Dat... Ja, ik weet het ook maar God niet. Nee, nou, hij kijkt naar zo'n horloge, dus hij zal een minuut be benoemen uit die wedstrijd. En dan zeggen, uh, ja, maar het, wat nou zo vreemd is, waarom moet ik schrijven... Terwijl alle gegevens en alle beelden, ja. die heb ik tot mijn beschikking. Ja, de, ik begrijp dat ook. Niet. Dus waarom moet ik. Wat, waarom de houding, moet ik met die met die grote mappen onder mijn arm lopen? Het ja. is alleen maar interessant doen de rij. Ja, en dan bij een wissel. Maar, inderdaad, maar, komt de keeperstrainer en die gaat uitleggen wat ja, je moet doen. Ja. Twee minuten voor tijd, hè? Komt er een in. Gewoon ja, dan helemaal je door. je twee minuten te spelen en dan moet je al die papieren in. Dan <laughs> denk ik, nou ja, het, is toch, het is toch belachelijk. Ja. We gaan Herman van Veen voor je draaien. Als het net allemaal even anders was gegaan.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 van moed en hoop, die boeken doet verspreiden. Jan Kampenhoek en Van Randwijk. Willem van Hanigem is de gast in de Wadertoren Sport. Iedere vrijdagmorgen van 10 tot 12. En als je dan Willem hebt, moet je natuurlijk over zijn successen praten. We hebben de palmarès op een rijtje gezegd. Nee, hoor. kijk, ja. hij zegt het verkeerd, hè? Dan <laughs> Moet je? je over zijn nee? Als je het niet doet... Het, ik heb het niet meegenomen, dus... Nee, uh, dat is waar, maar we gaan het toch even opnemen, we het met Willem. Op. Want je verdient het. Want je, ja. bent, je bent uitgeroepen tot de beste speler van Feyenoord Noord ooit dit jaar. Toevallig. En met die club werd je drie keer landskampioen, twee keer KVB-beker gewonnen. De Europa Cup 1, de UEFA Cup, de Wereldbeker. En met Oranje natuurlijk, tweede, in 74, weten we allemaal. En een derde op het EK van 76. En dan hebben we het nog niet eens voor over jou, Palmaers, gehad als trainer. Want dat is er ook nog geweest. Twee keer landskampioen. Meerdere bekers. En nou, dat was het zo'n beetje. Er is nog een je eindigt met een leuk uh, quoteje uh, over advocaten. Ja, dat, uh, daar komen we straks toch op. Ja. Wat vind je het leukste? Wat vond je het leukste, Wim? Van dit rijtje? Ja. Nou, nee. Je Geen kan voordeur. er niks uitpikken. Nee, nee. Nee, Dus het is echt... Uh, het is gewoon zo... Het is de, van de week vroeg toen nog iemand... wat was nou jouw, uh, mo, het mooiste wat, wat je meegemaakt hebt? Dus voetballer zijn dit. Ja. Nou. Ik vond alle, alle dingen die van, zijn gewoon mooi. Als je maar kon ballen. Ja, maar daar gaat het toch ook om. Plezier, ik, ik had plezier in wat ik deed. Ik, ik vond me heel bevoorrecht. Ja. Ik deed iets wat, wat je geweldig vindt. Nou, je verdient een aardige boterham later. Je ziet driekwart van de wereld... Je loopt buiten te werken, te werken, je hobby te beoefenen. Nou, je krijgt heel veel aandacht. Nou, wat, wat wil je nou nog meer? Maar had je, meer is er niet. Had je moeite met die vereering dan, of niet? Vind je dat gek? Ja, ik vind het gek, ja. ja? Eigenlijk wel. Mensen... Als je wel eens bij Albert Heijn boodschappen doet... of bij een andere zaak... en in het begin, in de, ja, later weten ze het wel... maar dan zitten ze te kijken van... komt u hier helemaal boodschappen doen, weet je niet? <laughs> En de week, van de week belde een journalist mij op... of ik nog in de Zuiderpolder woonde. Oh. Een journalist, hè? Ja. Dus ik zeg, ben je wel goed bij je over? Of heb je in een bunker gezeten, een jaar of twintig? <laughs> Daar woon ik op de, meer dan twintig jaar niet meer. Het nee. Nee, nou, is dan een journalist. Maar mensen die vinden dat allemaal raar. En ik vind dat gek. Want ik was bevoorrecht doordat ik toevallig tegen een bal schopte. Maar vanmorgen vroeg zet ik mijn vuilnis buiten, mijn containers. Nou, dan ben ik blij dat die man langskomt... En dat hij die, die bakken leeg gooit, toch? Ja. Dus hij heeft wel net zoveel nut als dat wij eigenlijk hebben. Als hij die schuiven dicht doet, dan hoort, ze, hoort niemand ons meer. Zomaar maar iedereen zijn eigen inbreng. Nee, dat is waar, maar, maar fans zijn tegelijkertijd heel belangrijk. Hè? Veel bekende mensen die waarderen natuurlijk toch nog steeds wel... Wat, want ze begrijpen dat fans degene zijn waardoor ze kunnen doen wat ze doen. Ja, ik zie het als, je, als... Ik vind fans niet zo. Ik vind als ze supporters zijn. Oké. Okay. Ja, uh, Daar zit een verschil tussen. Ja, ja. Ja. Supporters dat zijn de mensen... die meestal levenslang... Uh, maar je ziet bij sommige ploegen... dan uh, denk je dat ze... ze hebben ze het over fans. Ja, maar die fans lopen allemaal bijeen. Die zijn de eerste die weglopen als het even tegen zit. Ja, tien minuten voor tijd. Ja. Nee, maar ik vind het... Ik vind het oh, hij moet weer wat zeggen... Ja, mag het even? Laat hem maar lekker. Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar ik vind dat, dat... Ik heb het nooit gezien als iets bijzonders. Ja, nee. iets bijzonders voor mezelf. Omdat ik iets mocht doen wat ik geweldig vond. Nou. Ja. Maar goed, handtekeningen zetten en dat soort dingen... op de foto met mensen, dat ja. hoort er nu eenmaal bij. Ja, dat, en dat, is, ook bij geen, uh, dat is ook helemaal geen probleem. Nee. Je wordt voor de meeste meest, uh, ja, hele mooie dingen gevraagd... maar ook voor dingen waarvan je denkt van ja... dat is niet, niet zo leuk uh, om dat te doen. Maar ja, soms doe je het als je jezelf zelf ook prettig voelt en soms niet. Maar ik wil toch even daarop doorgaan. Want je staat bekend, Willem, als een heel goed mens. Iedereen zit achter je aan, iedereen wil dat je uh, dingen voor ze doet. Maar nou ben je ook in Wouden gesignaleerd... Gerrit Pijs heeft me dat verhaal verteld. De hersteltrainer van de HFC. Je was op een ochtend heel vroeg bezig. Je had een boek van jezelf in je hand. En je liep in Spar Ik Weet je al even vergeten? Ja. Het is maar kort geleden hoor. Ik zal je het verhaal vertellen. Nee. Althans als het aan mij verteld is. Er is iemand in Sparrenwoude. die was 50 jaar getrouwd. Een geweldige Feyenoord-fan. Oh, ja, ja, ja, ja, weet ja, je het ja, weer? Ja, ja. Nou, doe het verhaal. Ik vind het ja. zo'n mooi verhaal. Ja. Wat gebeurde er? Nee, we kregen een berichtje. Of, uh, we, die man was een Feyenoord-supporter al zijn leven lang. Maar dat is, dat is niks bijzonders, want het zijn feyenoord -supporters. En die uh, ging vijf, was 50 jaar getrouwd getrouw, of ja. ik uh, een kaartje wilde sturen. Ja, en Marianne dus, zag dat. Zeg, we, ja, en toen ja. zeg uh, Maar zeg van... Hé, hey. komt het op? Bijna elke dag lang zo <laughs> in de buurt gaat die man een, een boek geven. Gaat gewoon langs. Dus voordat ik ging golven... Uh, ging ik naar de straat in. En, heel, <laughs> en ik ga weer kijken. Door het raam kijken. Maar, ja. Die mensen schrokken zich te barsten. Ja, die kan die toch niet. Ja. En die, uh, die roept haar man. En de man, hij zei ja... Uh, ze zegt, kom eens naar beneden. Maar niet zeggen dat ik er was. Ze zegt van, uh, er is iemand. Ja, maar ik sta in mijn badjas. Maar... <laughs> Hij zei, kom naar beneden. Dus hij kwam naar beneden. Toen was hij halverwege, toen zag hij mij staan. Nou, man vond dat hartstikke leuk natuurlijk. De man praat nergens anders meer over. Heel spaargembouwde, iedereen wordt het verhaal verteld. <laughs> dus maar dit is toch schitterend? Er ja, zijn dus maar, dingen nee. die jij doet en dingen die je gewoon niet doet, hè? Ja, ik moet, ik moet mezelf ook... Uh, dat is meer vaak een gevoelskwestie. Je doet ook dingen die kosten heel veel geld, die doe je niet. Dat kan. En, en, en soms moet je duizend of honderd kilometer rijden... en dan, voor je gevoel, doe je dat wel. Nou. Je haalt ook heel veel geld op <tomt> door clinics, door uh, golven... voor andere, andere organisaties. Nou, wij, wij hebben, uh, een, ik heb een man, daar speel ik altijd mee. En die man die, die, die gaat altijd, uh, als er een goed doel is... dan, dan uh, koopt hij twee flights... Nou, gisteren hebben we ook gespeeld met twee fluits in uh, Scherpenberg. Ja. Nou, nou, nou, binnenkort staan er weer twee op stapel of zo. Ja. Nou, dan probeer je zoveel geld mogelijk uh, binnen te halen voor dat uh, goede doel. Ja, er zijn de en het varieert, ja, dat, dat is vaak... Uh, je moet ook uitkijken, want anders ben je op een gegeven moment zelf een goed doel aan het worden. <lacht> dan ben je, uh, ja, dat, dat is ook niet, uh, ook niet de bedoeling. Nee. Maar het, is allemaal, het zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvoor je waarvoor je eigenlijk wat speelt. Maar, niet zoveel maar wel, reisje, maar ja, het is wel he, in, het is eigenlijk te gek dat je daarvoor dat soort dingen moet organiseren. Weet je niet? Ik denk, er moet een godverdikkie wel vanuit, vanuit de regering moet er toch wel geld zijn om dat soort doelen te, te steunen of dat soort kinderen of, of oude vandaag of wat dan ook. Ja. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. Ik hoorde gisteren op de radio dat één op de 8 kinderen mm. kan niet sporten omdat er gewoon geen geld is. En er zijn er allerlei nou, instrumenten. Nee, dat dus. was van de, van de week of vorige week stond ja. het weer. Ja. Hoeveel mensen niet aan de armoede lijden. dus. Ja. Maar dat vinden wij denk ik niet zo belangrijk in Nederland. Je vertelde straks het verhaal als het Nederlands elftal uh, zich voorbereidde. op een <coughs> wedstrijd was daar Joe Kokker En ik geloof dat Charo hem... nee, ik heb hem nog niet klaarstaan. Ik moet ik even zoeken, Henny. Uh, okay, okay. Maar ik heb wel andere mooie uh, voor Willem klaarstaan. Uh, zij geloofde in mij van Hazus. Ja. En dat is Marianne. Ja. <laughs> Ze Ze lachten slapen.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 Toen nachts weet het, heb ik nooit genoeg. Was het? Er Was alles wat je vroeg? Wat je vroeg? Man, zij gelooft in mij. Zij ziet toe. Je wil maar je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 I André Hazes, zij gelooft in mij. We draaien voor onze, gasten, onze speciale gast van vanmorgen in Watertoren. Sporten ze natuurlijk Willem van Hanegem, Henny Rukert... en Ron Perenboom, volger praten met hem. Ja, en Ron en, uh, kent natuurlijk Hazes heel goed... vanuit zijn uh, periode als journalist. Zeker. Maar jij kende hem ook goed, uh, Willem. Ja. Want ik hoorde net een heel gesprek... het, het ontging me waar jullie het over hadden, hoor. Maar... Nee, nee, we, we hadden het inderdaad even over... Uh... Uh, ...André en hoe zijn leven verlopen is. Zeg maar, maar ook hoe goed hij was. Ja. En vooral hoe goed hij was, ja. ja. Want het was natuurlijk een enorm talent. Ja. En hele mooie, hele mooie muziek maakte hij. Dat is absoluut een, een feit. Nou, hij, hij, hij schreef die nummers... ...soms in een kwartier. half uur. Vanuit zijn hart. Ja. ja. De we... zijn ze ook zo mooi. Denk jij? dat ja. dat, ja. ja. Ja, vanuit, natuurlijk ook de combinatie dat hij dus blues in zijn voice heeft. En uit ja. het gevoel, ik weet ik niet. Ja, ja. Ik wil terug naar het voetbal. Heel erg uh, veel wordt er gediscussieerd over, op het ogenblik over Marokkaanse voetballers in Nederland. En dat uh, heeft Johan Derksen natuurlijk ontzettend aangebaaid. Nogal, hè. Maar ik zelf heb in, in mijn onder 10 een Marokkaans jongetje. Met een fantastische vader, de netste mensen op de wereld, een geweldige voetballer. Maar daar wil ik naartoe Willem. Het zijn over het algemeen geweldige voetballers. Nou, ze, ze hebben allemaal wat, wat uh, creatiefs, creatiefs, gasten. Ja. En ik heb er ook eens wat meegemaakt. we hadden het net over het pingelen en door de benen heen schieten. Ja. Dat zijn de pingelaars en door de benen heen schieters niet, waar? Ja. Maar wat nou zo gek is, er zit vaak naar wedstrijden te kijken. Dus je wel eens bij Groningen had je op een gegeven moment hadden ze een linksbuiten. Die speelde niet mee. Die kwam van Sparta af. Hebben ze die volgens mij opgehaald? Maar. Dan kwam hij erin. En dan gebeurde er iets. En gaan we kijken. Aan jaar. Hij is een hele tijd geblesseerd geweest. Hij is nu weer een beetje aan het klimmen. Als hij erin kwam, scoorde hij. En die speelde hij echt geweldig om te zien. En dat vraag ik me alleen af. Waarom zet je die gozer niet gewoon in de basis? Want die is gewoon heel goed. Die heeft meer als de rest wat er in de voorhoede loopt. Nee, dan, dan moet hij weer zitten en dan mag hij weer invallen. Of het moet ook bijgelooflijk zijn, dat, dat zou kunnen. Maar ik heb dat nooit ergens gelezen van de, die mensen. En ze hebben er nu weer een lopen bij Groningen. Die, die heeft bij Feyenoord gezeten, in Drissi, ook zo'n spelen. Je ziet er spelers bij Almere lopen, je ziet er bij Telstar een paar jongens lopen. Die geweldig kunnen voetballen allemaal. Alleen het meest vreemde is tot op een bepaalde hoogte... en dan maken ze net niet die stap. Dat, daar ben je dan wel eens benieuwd naar hoe dat nou niet... hoe dat eigenlijk niet komt. Dat is, ja, terwijl jij. ze de kwaliteiten zitten. Kijk, iedereen heeft het over circa. Ja, dat weet iedereen wel. Ja, ja maar, maar, iedereen... maar snap jij dat verhaal? Over over? Nee, ik heb bij AZ heb ik de 4, 5 gehad. Ik heb ze bij Feyenoord gehad. Ik heb ze bij Utrecht gehad. Ik heb nooit... Een overtogen woord gehoord van ze. We waren nooit vervelend. Dus... Je had ze er graag bij? Ja, ik wel, omdat ze ja. geweldige spelers zijn. Je zei straks... Bij Feyenoord had ik eh, dertien eh, donkere spelers... toen ik daar trainer was. Ja, en? Ja. Ze moeten lekker kunnen voetballen. Dat is een zo zijn. <laughs> maar als, je had het straks over ouders die zich met voetballers bemoeien. Als er ergens een cultuur is... waar vaders invloed hebben op het gezin... dan is het bij de Marokkanen. Heb je dat ooit gemerkt? Ja, maar ook niet allemaal. We nee, moeten ook ja. niet net doen of dat ze allemaal zo, zo goed zijn. Dat slaan we ook de plank mis. Er zijn ook een heleboel vervelende gasten tussen. Maar die zitten ook bij ons ertussen. En die zitten bij, bij, bij, ja. bij elk ding ertussen. Ja. Maar dat, dat is geen ramp. Ja. Maar ik ga het om dat. Daar ging het over de spelers. Nou, ik heb alleen maar hele nette. En dat, dat meen ik. Jij zei het ook al net. Dus dat ik te kijken. Maar dat, dat was wel zo. Hele beleefde gasten. Beleefd gasten. Ja. En laten we niet vergeten, ze zijn ook Nederlander. Hè? Het is vaak de tweede, derde generatie waar wij over praten. Nee, ja, dat je ja, me aan te kijken. maar ja. Ik denk, je bent een tijd weg geweest zeker. <lacht> nee, maar, dat, ja. Ik ga je even op de hoogte brengen. Nee, zo bedoel ik het niet. Nee, nee, maar dat wordt nee, ook wel eens vergeten. Natuurlijk is dat gewoon ja, zo. Ja, daarom. En voetballen kunnen ze. Nou, dat is één ding wat zeker is, ja. En dat is misschien ook de reden waarom sommigen ook wel jaloers zijn op ze. Want dat heb je ook natuurlijk. En dan ga je gauw wijzen, weet je niet. En, uh... hey, er is heel veel nieuws deze week, hè? En het grote nieuws is natuurlijk, uh, Frank de Boer en ja. zijn opvolger... Ja. de hele uh, site van uh, supporters, jij noemt ze dan uh, supporters. Nee, ik noem ze supporters. Oké, okay, maar die willen dus bijvoorbeeld gaat... Peter Bos niet. Terwijl bij Ajax Peter Bos bovenaan het uh, ranglijstje staat. Wat vind je daarvan? Ja, daar beslissen ze hè, het er niet over. Nee, nee, nee maar het feit dat, de, <tossimus> dat die mensen zeggen van Willem helemaal niet... wat heeft een Feyenoord verleden. Is toch belachelijk? Nee, dat slaat het. Dat is, ja. dat is iets uit deze tijd, geloof ik. Ja. Kijk, vroeger, hij ik bij Feyenoord, speelde verboden. Linksbek van Ajax. Uh, uh, Pieter Schaafland kwam ook van Ajax. Uh, de uh, Groot heeft ook bij dingen gezeten. En uh, andersom was het ja, wat minder. Mm -hmm. Misschien vonden die, die Ajax... Misschien in die periode die Feyenoord is dus niet... Uh, Wim Jansen. Dat is een Feyenoord-icoon. Tiende jaar bij Feyenoord gezeten. Cruijff heeft bij dingen gezeten. En dat is wel even... is dat misschien uh, vervelend voor de... Voor de Supporters of zo, maar het zou toch gek van woorden zijn. Ja. Ik, vind die, ook, ik vind het belachelijk. Het gaat erom of hij goed is. Nou, en als hij goed is, dan, dan neem je hem toch? Als je tenminste het beste voor hebt voor, voor, voor de club. Jacques ja, Zwart zei, Franky Rijkaard is 100% Ajax. Ja, maar je weet niet of Frank daar zin in heeft... Maar wie wel. Maar erger... dit is wel een, een, een ik zie het, ja, absoluut. Wie wel ergens zin in heeft. Maar je moet toch de beste trainer nemen. Ja, ik. Ik vind Peter Bos een geweldig aanvallend voetbalprediker. Ja. Uh, wat hij nou bij doet. Ja, hij maakt ze toch maar weer kampioen. Het is, hij doet het maar weer. Ja. En, en het voorbeeld is natuurlijk hoe sneu het ook is voor die jongen die hem opgevolgd heeft. Maar hij gaat weg. En die club klapt in elkaar. We hebben geen goede wedstrijd meer gespeeld. Nee, maar ja, dat, dat, dat kan ook een toeval zijn. Hè? Want soms heeft het ook te maken met toeval. Want Rijkaard, het over Rijkaard. Ja. Nou, echt een geweldige gozer het is dat. Ja. En die ging daar, ik, ik was de laatste maanden toen bij Sparta. Hij volgde mij op. Hij, dus we hebben de hele tijd vaak in Friesland zitten oude hoeren over Sparta en zo. En hij ging daar naartoe bij de zeven, acht spelers gehaald en degradeerd. Toch? Ja. Jongens, je kan toch honderden er miljoenen ernaar, naar, besteden. Ja, hij gaat daarna ja. naar Barcelona. Ja. En dat gaat geweldig. Ja. Met eng te katen samen. Dus, Kijk, naar nou, gaan het mensen Manchester United, uh, toch? Ja. We gaan het ook nog even over een vriend van je hebben. Die wisselde op een gegeven moment Robben. En toen, is, uh, toen wilde hij de persconferentie niet doen. We hebben het over advocaat. Toen deed jij de persconferentie. En toen vroeg een Engelse. Ik geloof dat het een Engelse ja. journalist was, hè? <coughs> wat zou je doen. Uh, als het weer gebeurde. En toen had je een gevleugelde uitspraak. weer je mij halen? Nou, maar ik, vond, ik, ik vond het gewoon komisch. Maar dus, wat nee, zei je? Nou, nee, sla ik hem niet. Ja. Zelf, Is er nooit <laughs> van gekomen, hè? Nee, maar dat had ook te maken met... Uh, dat hij niet zo groot was natuurlijk. <laughs> dus dan zeg je... Heb je al, snel de neiging om te zeggen... nou, die kent van hebben, sla hem neer. Hij heeft uh, een korte periode in het nieuws gestaan... Uh, bij Feyenoord, hè? vond hij uh, zogenaamd ja, uh, op het veld en zo. En nu is hij de rechterhand van Blind. Wat vind je daarvan? Nou, daar begrijp ik niets van. Nee. nee, ik ook niet. <laughs> nee. je, hebt, je hebt nu van Basten, is een bondscoach geweest, <coughs> assistent, en nu heb je de advocaat erbij. Nee. Bondscoach geweest twee keer. Nu komt hij voor de derde keer terug <laughs> en die is ook nu ook assistent van, de, ja. van Blind. Dat kan toch onvoorstelbaar onvoorstoorbaar boegbeeld in goede en slechte tijden, schrijft het Algemeen Dagblad over Frank de Boer. Wat is jouw mening? Over het stoppen, over het weggaan, over het missen van het kampioenschap? Sneu was dat trouwens voor hem. Wat? Dat ze niet kampioen werden. We gaan het antwoord horen naar het nieuws, want uh, over 20 seconden dan, uh, is het alweer zover. Het uur is ontgevlogen. Ik kan het in 10 seconden zeggen, maar we doen het. <laughs> He? We doen het. Tot zover het ritme van ZFN.